...een derde waterberging onder water te zetten. Het waterschap Hunze en Aas zet 90 mensen in die de dijken gaan controleren. Door de zware regenval van de afgelopen tijd is het water in Noord-Nederland flink gestegen... ...en waarschijnlijk komt er de komende dagen nog 10 centimeter bij. En daarom heeft het Friese waterschap een actiecentrum ingericht... ...en worden de controles langs de kaders verscherpt. In Overijssel zijn zandzakken geplaatst bij de stuw bij Archem in de Reggen. Bij een controle ontdekten medewerkers van het waterschap... ...dat er grote spoelgaten onder de stuw zitten waar water doorheen komt... Bij het Groningen Museum wordt de hoogte van het water ook scherp in de gaten gehouden. Het museum ligt aan het water en het pijl is daar vrij hoog. In Londen zijn twee mannen tot lange celstraffen veroordeeld voor een racistische moord bijna 20 jaar geleden. Zaak leidde tot opheffing in Groot-Brittannië. De daders kregen levenslang met een minimum van 14 en ruim 15 jaar. Volgens de rechter was rassenhaat het enige motief van de twee... De twee hoorden bij een groep blanke jongeren die in 1993 een zwarte scholier doodstaken bij een bushalte in Londen. Ze liepen daarbij racistische leuzen. De politie zou uit racistische motieven het onderzoek naar de zaak hebben verprutst, waardoor drie verdachten werden vrijgesproken. De best betaalde premier moet een groot deel van zijn salaris inleveren. Dat is de premier van Singapore, Lee Sing Long. Hij gaat een derde minder verdienen. In plaats van een jaarsalaris van 1,8 miljoen verdient hij binnenkort 1,2 miljoen. Een commissie heeft dat bepaald. Ook andere kabinetsleden moeten van de commissie geld inleveren. Ondanks de salarisverlaging blijft de premier van Singapore de best betaalde minister-president ter wereld. Het weer nog. Soms wat zon in het noorden en bui. En dan vanavond vanuit het westen weer regen. Bij een graad of 9. Aanzee krachtige tot harde windkracht 6 of 7. Vanavond neemt de wind toe met aan kans op zuidwester storm. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn flitsers aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knopput Lunets en Veenendaal. Op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. En op de A77 tussen Nijmegen en de Duitse grens. Daar wordt geflitst tussen Hoge Veen en de Duitse grens. Tot zover de verkeers... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je?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 Man, ik heb dat meegemaakt in mijn eigen familie. Drie jaar geleden besloot mijn familie om aan al mijn ooms een, een uitje aan te bieden naar Parijs. Al mijn ooms waren uitgenodigd, er waren acht bussen en, <lacht> en daarachter reden nog drie bussen met. Uh, Aangetrouwde ooms, maar dat, eh, dat telde eigenlijk niet mee, maar die reden toch ook mee. En we hebben enorm plezier gehad. We hadden een vaten bier bezig en een in Hillegom ging het eerste lege vat de bus al uit. Ja. En in Lisse het tweede vat en in eh, Leiden waren er nog met drie vaten over. De bus die het verst gekomen is, die is tot gouda doorgedrongen. Ja. En daar is die gekanteld. Oh. Ja. Overal in Zuid-Holland lagen oms van mij langs de weg. In de grootste extase van geluk. Hè? En het jaar erop hebben ze daar les En Zijn de tantes meegegaan. En we hebben, hebben toen allemaal samen een kopje thee gedronken in kraantje lek. Ja, een beetje geschommeld en gewipt. Allemaal heel fatsoenlijk en heel netjes. We hebben ook die tantes een afloop in hun manteltjes gegooid. En dat is heel aardig geworden. En die mannen hebben zich doodgeveerd. Kijk, dat, is, eh, <lacht> dat moet je ook niet doen. En eh, ik hoop dat met deze blik in mijn familieleven, eh, dat ik u eh, duidelijk heb gemaakt dat vrouwen niet bestemd zijn voor de vriendschap, maar voor de liefde. Dus daarin reiken ze raadkethoogte, maar wij zijn voedzoekers op een wat lager niveau, namelijk de vriendschap. Dank u wel. Zo, nou, alle feministen zitten ook weer op hun plek. <lacht> jongen, jong. ik kan wel merken dat het begin zestiger jaren was. Ik denk als je dit in de jaren 70 te verklaart, zou ze hem gelinst hebben zo, iets in, die, uh, iets in die richting. Maar goed, maakt niet uit, het is een onsterfelijk fragment en ik, uh, ik vond het leuk. En daar gaat het om. Godfried Bomans met Mannen zijn leuker met elkaar. Uit het uh, beroemde televisieprogramma. Of radio en televisieprogramma moet je zeggen. Uh, problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen. Godfried Boombans. En er zaten nog andere mensen bij. Maar nou, dat zoeken we nog wel eens uit. Dat weet ik niet. Want deze LP gaat alleen maar over Godfried Boombans. Dus vandaar. En al zijn fragmenten zijn er uitgelicht. Niet van alle anderen die erbij zaten. Maar ook dat waren gerust wel beroemde mensen. Hoor. Kunt u van op aan. Zoeken we uit. Nog wel eens. Een keer. Of we tijd hebben. Een zin. Goed. Um, wou ik zeggen. Oh ja. We gaan door met Bob Dylan. Van die LP. Uh, blonde om blonde. Eigenlijk een van de eerste dubbel LP's. Um, en het is, het is gewoon een fantastische plaat. Ik vind het persoonlijk toch nog steeds een van de beste Dylan platen. Ever. Maar ja. Wie ben ik? Maar ik vind het wel. En daar gaat het om. Het volgende nummer. Dat is getiteld. Leopard Skin Pillbox Head. Hier is Bob. Do was dat, een uh, lekkere blues van uh, de heer Dillon van het album Blonde Om Blonde we gaan uh, door en wederom gaan wij ons begeven naar uh, uh, dat prachtige theater dames en heren, tenminste ik weet niet of het hetzelfde theater is, moet ik even kijken maar ik ben bang van wel uh, uh, nee <laughs> nee, toch niet het is uh... even kijken hoor, even zien of ik het zie oh ja, toch wel we gaan uh, wederom naar het uh, Santa Monica Civic Auditorium, zoals het dus heet. En, uh, en wederom is... Uh, de datum is uh, nu uh, op een andere... Andere datum. Het is nu oktober 22. 22 oktober dus, 1976. Dus dit is een wat eerdere opname. Nee, ik zie het verkeerd, sorry. Neemt u mij niet kwalijk. Uh, dit is een opname uit uh, de, de Forum in LA, in Los Angeles. Ja, moet het wel goed blijven zeggen natuurlijk. Maar de lettertjes zijn een beetje klein. Um, Opname is van 22 oktober 1976, dus het is eigenlijk een dubbel LP die samengesteld is uit diverse live concerten van de Eagles. Um, en dit is een van de nummers die voorkwam op het album Hotel California, New Kid in Town. We zijn de Eagles. We get to hear sing it every night. We love it. Would you say hi to Vince Malamud, gonna play organ with us from John David's band. And my buddy who helped us write James Dean and Best of My Love and Doolin Dalton and this song we're about to do, J.D. Sapper. Mm -hmm. It's called There's a New Kid in Town. Een geweldige band toch, hè, die Eagles. Maar heel veel gastmuzikanten ook die eraan meededen, maar dat maakt allemaal niet uit. De kwaliteit is verbluffend, want als je dit zou vergelijken met de studioopname, dan denk ik niet dat je erg veel verschil hoort. Fantastisch mooi. De New Kid in town opgenomen op oktober 22, 22 oktober dus, moet ik zeggen, in de Forum in Los Angeles. En deze dubbel LP van de Eagles Live is dus samengesteld uit diverse liveconcerten die ze in hun topperiode gegeven hebben. Um, het blijft allemaal heerlijk. Uh, nu gaat er straks natuurlijk nog meer van horen uh, Wat we vandaag uh, nieuw hebben Is uh, een oud onderdeeltje wat we weer teruggebracht hebben Namelijk de kraker van de week We hebben hier namelijk van iemand een, uh, Twee rekjes met singeltjes gekregen Of zijn het er drie? We uh, horen er drie te zijn, maar ik weet niet waar die derde is gebleven. Uh, die nou, zal wel ergens uh, staan. Toen stond hij ja, misschien in de weg of zo, ik weet het uh, niet. Dat weet ik veel. In ieder geval, maar die singeltjes hebben geen van alle nog in hoesjes. Dus, hij uh, uh, uh, staat in de vensterbank, hoor ik net. Oh. Uh. Ja. Dat zag ik ook niet. Ja, ik zie hem nu in de vele Ja, ik zie dan. hem inderdaad nu ook ook nou, nee. staan. Ja, ik zie hem nu heen staan. Nou, oké. Okay, we hebben wat dat betreft materiaal genoeg om u uh, het nodige gekraak te laten horen. Maar we gaan eerst nog even door met de LP's natuurlijk die we vandaag doen. We moeten ons wel een beetje van houden, want programma directeurs binnen. Dus ja, dan moet je altijd een beetje netjes gedragen. Hoe laat komt het dronken? Nou ja, oké. Okay. Uh, het volgende liedje wat wij gaan draaien van, natuurlijk, de Everly Brothers. Dat heet... Rip it up. Toch? Yeah. Saturday night, I just got paid. My money, don't try to save. My heart says, go, go. I have a time, I like. De Jeffle Brothers waren dat ze met rip it up, een nummer van de LP hun twintig grootste hits toen de tijd uitgebracht op het arcade label, dat kan ik nu zeggen, want het bestaat toch niet meer. Dus het is geen reclame. Um, en daar staan dus hun eerste serie groot hits. Niet de wat modernere liedjes als The uh, Wings uh, of a Nightingale of zo of, of uh, dat andere Love is Strange of zo. Die staan er niet op. Dit zijn echt allemaal uh, de twintig liedjes uit hun. Uh, ja, uit hun grote succesperiode Zal ik maar zeggen Heavenly Brothers dus En wij gaan, voordat we naar de kraker gaan eh, Gaan we nog even naar Dylan Met eh, wederom een hit van dat album Blonde om Blonde Want het was een album waar echt wel eh, Een aantal nummers opstonden die zeer de aandacht trokken En die ook door velen gecoverd zijn Zoals bijvoorbeeld Just Like a Woman Er zijn een heleboel covers van um, Van dit niet Maar het is wel een mooi liedje Dylan met I Want You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 Yeah.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 'Cause he took you for a ride, 'cause time is on his side, and because I want you, I want you. Was nog niet afgelopen. <laughs> nee hoor, nog niet. Nee. Dat goed. Dat uh, uh, goed. Oké, okay, Dylan was dat. Bob Dylan natuurlijk met. I want you, nummer van de LP. Blonde om blonde. En uh, ik zei het al, de confrontatie zijn we gestopt. Ehm we gaan nu gewoon weer eens even een tijdje de kraker van de week doen. We hebben zat van die krakers in de studio's aan. Dat maakt het juist zo leuk. En vandaar dat we dat maar weer eens hebben ingevoerd. Singletjes waarvan je eigenlijk afvraagt of je door het gekraak heen de muziek nog hoort. En uh, dat uh, is wel eens interessant. Sweet Sensation heet de band. Toch? Ja, dat klopt. Ja, Sweet ja. Sensation heet de band. En uh, het nummer wat we ervan gaan Iets draaien. Iets met coincidence of zoiets? Ja, purely by coincidence purely by coincidence. wel, Ja, op het einde pas. Ja, op het einde begon hij nog een beetje wel te kraken. Purely by Coincidence van Sweet Sensation. En dat was zo'n beetje uit uh, ja het de, de topdisco tijdperk, zou ik maar zeggen. Zo'n beetje rond 1975 tot 1976. Goed. Door naar de Eagles. Um, opgenomen dus weer in... Uh, Santa Monica in de Civic Auditorium daar uh, op, juli, uh, op 27 juli uh, 1980 en het is een, uh, eigenlijk zeg maar toch wel de, de bekendste live versie afgezien, afgezien van die uit de uh, Reunion oftewel de, de hell is Over versie maar echte, de originele versie die ze op Hotel California hebben gezet, um, die wordt hier eigenlijk toch wel let, bijna letterlijk gekopieerd. Um, hij is wel erg mooi hoor. De Eagles dus met Hotel California. ...geweldige platen dit uh, fantastische... Hotel California blijft een ijzersterk nummer en vooral die dat prachtige uh, gitaarduel op het eind heel mooi um, dat was hem dus uh, Hotel California live uitvoering opgenomen op 27 juli 1980 in de uh, Civic uh, Auditorium in uh, Santa Monica in de United States of America Heavenly Brothers weer. We blijven nog even lekker doorgaan. Uh, met uh, een van hun grote hits draaien. En dit nummer dat komt weer van die LP. Hun twintig... Uh, hun, uh, twintig grootste hits. Ja, ik denk ik zal je even helpen. Ja, heel dankjewel. Hun twintig grote hits. En het nummer dat heet Burdock. Zo is het ook nog eens een keer. Toch? Ja, ook nog okay. eens een keer. Nou, daar komt dan komt hij dan. Burdock. Dog. Eén, twee, drie...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 Mooi hè Prachtig mooi Heavenly Brothers dus met zijn Bird Dog Een vent uh, waar ze nou niet zoveel uh, plezier in hadden Omdat de leraar op school uh, naast zijn liefje liet zitten Nou ja, ontzettend, toen bedenk je het Bird Dog dus uh, van de uh, Heavenly Brothers uh, Eens even kijken op de klok Oh, Kwart voor drie, uh, al kwart voor vier alweer We hebben nog een heleboel tijd, wat heerlijk Um, we gaan nog even door met Bob Dylan van die LP uh, Blonde om Blonde. Uh, Nummer dat onder andere ook is opgenomen als ik het goed heb door Manfred Mann nog. Want dat was een van de bands die veel uh, werk van Dylan altijd coverde, net als de Birds trouwens. Uh, maar dit is de originele dus van die LP. En dat nummer dat heet uh, Most likely, You go Your Way, and I'll go mine. So is it. Is it Sometimes you lie You say you're shaking and you're always aching But you're ...when you go your way go Most likely you go your way, I go mine. Het album kwam uit op 16 mei 1966. Dit prachtige document... ...van Bob Dylan... Dylan begon natuurlijk als folkzanger euh, met alleen maar een gitaartje in de mond harmonica. en Op een zeker moment euh, toen de popmuziek zich euh, danig wat harder begon te manifesteren. En zo vond ook Dylan dat hij elektrisch moest gaan en met een echte band ging werken. Dat werd natuurlijk de band, zou ik maar zeggen. Voor een belangrijk deel. En uh, op dat moment werd hij verguist door alle folkliefhebbers, alle folk puristen. die echt voor het gitaartje en de mondharmonica waren. Die uh, schreven Dylan in één keer af, want hij was nu ineens een goedkope popartiest geworden. Niet wetende natuurlijk dat de man in die periode nog meer... Uh... Meesterwerkjes zou gaan schrijven. Want hij heeft toch wel aardig wat standards op zijn naam staan. Waaronder dit: you, Most likely you go your way, I go mine. Onder andere gecoverd door de uh, Yardbirds en Patty Labelle. En niet door Manfred Mendes, zoals ik al zei. Maar goed, we gaan door met een, nog een prachtig uh, nummer uh, van de Eagles. Uh, 22 oktober werd het opgenomen in de forum in L.A. En we gaan daarna luisteren. Een prachtig stuk, mag je wel zeggen. En het heet Take It to the Limit. The Eagles. Dank u live take it to the limit opgenomen in de uh, LA forum, oftewel de forum in LA, zo moet je het noemen en um, dat is in 1976 geweest, dat, dat gebeurt is, en als ik het goed heb 22 oktober 76, prachtige live opname dus van de Eagles uh, we hebben nog een Apple Brothers liedje en dat is ook een beetje romantisch ja ik weet niet hoe we ineens zo romantisch komen maar nieuwe uh, jaren dan krijg je dat oh, dan krijg je dat oké okay, wat zal dat het zijn ja het jaar van de liefde dat weet je toch nee dit is het jaar van dit jaar van gaat de wereld het jaar maar, van de draak draai van de draak we gaan draaien van die Apple Brothers let it be me ja echt wel oh. I bless the day I found you. I want to stay around you and so. Wat? druilige weer oh heerlijk bij de open haard ja met zo'n nummer de vrouw in je armen ja televisie ja. uit stereotor op Cfn. ja lekker op het het het, het berenvelletje. voor de open haard zonder kleding mm. oh. goed de uh, <laughs> <laughs> Island Brothers Everly Brothers. Everly Brothers is bijna Brothers. Everly Brothers is een heel ander gezelschap. Ja, En uh, die leuk. Everly Brothers waren dit met een, een van hun grote standaard hits. Uh, Let It Be Me. Ja, en als u dit, uh, dit muziekje hoort van Brian Auger en de Trinity. Dan uh, weet u natuurlijk alweer hoe het in elkaar zit. Hoe zit het uh, in elkaar? Ligt er zat? uit. Uh, dan weet u dat, dat het uh, bijna afgelopen is. Oh, is dat het? Hey, volgende week ben jij er niet, hè? Nee, volgende week ben ik er Goh, niet. Volgende we... week ga ik naar Vile Arena toe. Okay. Dan moet ik optreden. Okay. Want van mijn werk staan we in de top 100 van Nederland. Ja. En volgende week uh, wordt de uh, top 10 van de provincie uitgereikt. Oh. En nou, we moesten dus ook... langskomen, dus ja. nou, dan doen we dat. Ja, dat moet je maar doen dat, hè. En twee weken nou, later is het we... landelijk. En dan moesten we ook bij zijn. Maar ja. dan ga... mag ik niet naartoe. Er gaan alleen de basis naartoe. Ja, Oké. Okay. Nou, maar mooi dan dat ik volgende week eens een geordend programma kan hebben... <laughs> Ja, solo-presentatie noemen ze dat, hè? Ja, volgende week dus. Goed, maar we zijn er wel volgende week. En we gaan er gewoon weer iets leuks van maken volgende week. Een beetje Je hebt geen volgende week. Nee, nee, nee, nee, nee. En dat doen we volgende week. Nee, dat mag niet zonder mij. Nee, nee. Dat weet je. Toen jij vakantie was, deed ik ook geen confrontatie. Nee, ik doe dat niet. Nee, oké, dat ik toch niet. van plan. Ik heb heel andere plannen voor volgende week. Wat ga je allemaal doen dan? Dat horen ze volgende week wel. Oh, kiddo Want dat hou ik lekker nog even geheim. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Ja, tot over twee weken. mij dan. dan uh, ja, want jou betreft over twee weken. Ja. En met mij betreft de volgende week. Ja, ja helemaal ja, goed. Ja, we nee, ja, kunnen ja, we niks doen. Je, je kan niet alles hebben, natuurlijk ik in de. week. Nee, mee. toch niet? Hoe kan dat nou? Uh, dat weet ik al. Ik zou het wel willen hebben. Ja, ik zou het wel willen hebben. Wat zou jij doen als je die 17 miljoen had gewonnen? Uh, alles verkopen en vertrekken naar een land waar het lekker weer is. Keurig. Daar hou ik het aan. Maar waarom verkopen? Je hebt toch 17 miljoen.